7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Politieke impasse in Italië. Geen paardenvlees in Nederlandse rundvleesproducten. En kustwacht rukt uit voor loos alarm. De Italiaanse parlementsverkiezingen zijn uitgelopen op een politieke padstelling. Het centrum linkse blok van oud-minister Bersani krijgt een meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden. Maar niet in de Senaat. Daar heeft het centrum rechtse blok van oud-premier Berlusconi net een paar zetels meer behaald. En dat betekent dat Bersani een linkse regering kan vormen, maar dat hij het heel moeilijk krijgt in de Senaat. Duitslag maakt Italië praktisch onbestuurbaar, terwijl het land in een ernstige economische en financiële crisis zit.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 De tien grootste voedingsmiddelenconcerns ter wereld scoren onder de maat op sociaal beleid en milieubeleid. Dat concludeert Oxfam Novib na eigen onderzoek. Daarin werden multinationals als Unilever, Mars en Coca-Cola getest op hun beleid voor vrouwenrechten, klimaat en land- en watergebruik. De gradenfabrikanten Kellogg's en General Mills... en het Britse concern ABF scoren het slechtst. Maar volgens Oxfam Novib komt geen enkel bedrijf... door de test met een voldoende. Het Nederlands-Britse Unilever kreeg de op na hoogste score. De chocoladefabrikanten Mars, Nestlé en Mondeley... presteren slecht op het gebied van vrouwenrechten. Oxfam Novib is een publieksactie tegen die bedrijven begonnen... om hun vrouwenbeleid in de cacao-industrie aan de kaak te stellen. De kustwacht is gisteravond met groot materieel uitgerukt... voor een mogelijke drenkeling op zee. Na een zoektocht van ruim een uur bleek het loos alarm. Passagiers van de veerboot tussen Zeebrugge en Hul... dachten dat ze een man overboord zagen slaan. De boot voer op dat moment 90 kilometer uit de Nederlandse kust. Met onder meer helikopters en reddingsboten zocht de kustwacht het water af. En ondertussen werden aan boord van de veerboot alle passagiers geteld. Rond middernacht meldde de veerboot dat er niemand werd vermist. En toen is de zoektocht gestaakt. Het leenstelsel voor studenten leidt ertoe dat er bijna 11.000 mensen minder naar de universiteit of de hogeschool gaan. Dat blijkt uit een nieuwe doorrekening van het Centraal Planbureau. Minister bussenmaker laat onderzoeken welke groepen studenten zouden afvallen. Ze zou het zorgelijk vinden als het vooral kinderen zijn van arme ouders. Met het leenstelsel wil het kabinet 1,2 miljard euro besparen en het geld opnieuw investeren in het onderwijs. De Syrische oppositie gaat donderdag toch naar een internationale conferentie over Syrië in Rome. Dat heeft de leider gemeld van de Syrische Nationale Coalitie, waarin de meeste oppositiegroepen zijn vertegenwoordigd. De oppositie liet afgelopen weekend weten voorlopig niet meer naar internationale besprekingen te gaan. De Syrische Nationale Coalitie was teleurgesteld dat westerse landen niet ingrijpen in Syrië. Onder andere de Amerikaanse en Britse ministers van buitenlandse zaken Hake en Kerry riepen de Syrische oppositie gisteren op toch naar Rome te komen voor de conferentie van de Vrienden van Syrië. Volgens de leider van de oppositie hebben Kerry en Hake meer steun beloofd. Waaruit die steun bestaat is niet bekendgemaakt. De politie van Tunesië heeft een verdachte aangehouden van de moord op oppositieleider Belaid. De verdachte is lid van een radicale salafistische beweging.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 De milieuramp in de Golf van Mexico in 2010 is het gevolg van roekeloosheid door het Britse oliebedrijf BP. Dat hebben de Amerikaanse aanklagers gezegd op de eerste dag van het proces over de ramp. Volgens de aanklagers dacht BP meer aan geld dan aan de mensen en het milieu. Door een explosie op het olieplatform Deepwater Horizon vielen elf doden. En de olie vervuilde de kusten van Texas tot en met Florida. Dan het weer nog. Vandaag bewolkt, maar soms ook wat zon. Het wordt vanmiddag 3 tot 5 graden. Ook morgen bewolking en af en toe zon. Het blijft droog. Later in de week wat vaker zon en het wordt 5 of 6 graden. De nachten blijven koud, met minima steeds rond het vriespunt. AWB verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat in totaal 20 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Knobbet Vaanplein 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A28 Zolle richting Amersfoort staat voor Leusden 4 kilometer. is show weekend wake-up call! Alleen aanstaande vrijdag en zaterdag bij ElectroWorld. 20% korting op tv's en 20% korting op wasdrogers. Dus kom vrijdag of zaterdag naar Electroworld... of kijk op electroworld.nl. Vanavond in Altijd Wat. Door de crisis heeft Nederland er veel arme ZZP'ers bij. En had de moordenaar van Marianne Vaatstra eerder gevonden kunnen worden... gesprek met een vooraanstaand Nederlandse DNA-onderzoeker. Kijken dus, Altijd Wat... 10 over 9 bij de NCAV op Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 7. We hebben belaagd, getrapt en geslagen. Opnieuw een zware mishandeling in Brabant, dit keer in Oosterhout. En opnieuw zijn de beelden vrijgegeven door de politie. Er hoort er zo meer over. Eerst naar de impasse in Italië. Elezioni, governabilità a rischio al Senato, nessuna maggioranza. Bersani si aggiudica di un soffio la Camera. Grillo dilaga, forte rimonta di Berlusconi, Monti fermo al 10%. Italiaanse radio vanochtend. Italië dreigt onbestuurbaar te worden. Parlementsverkiezingen hebben het land in een politieke chaos gestort. De linkse en de rechtse partijen houden elkaar in een houtgreep. De linkse Berzani heeft op nippertje meerderheid in het lagerhuis. Maar Berlusconi controleert de Senaat. De huidige premier Monti is door de kiezers keihard afgestraft... voor zijn bezuinigingsbeleid. We gaan naar Rome, naar correspondent Rob Zoutberg. Rob, ja, de grote vraag is, wat nu? Ja, dat vraagt iedereen zich hier ook af hoe dat nu verder moet gaan. Uh, de impasse is overduidelijk. Je hebt een, uh, ja, het is zoals jij het neerzet, hè, de woorden onbestuurbaar herhalen zich hier ook in de meeste kranten. Wat moet er nu gaan gebeuren? Bersani kan gaan regeren, maar zal zien dat in de Senaat al zijn voorstellen getorpedeerd kunnen gaan worden door Berlusconi. Die hier in Il Giornale, in zijn eigen krant ook wordt neergezet als Silvio Highlander. Je weet nog wel, de film over de ras van onsterfelijken... Ja. die alleen gedood kunnen worden als hun hoofd van hun romp wordt gescheiden. Nou, zo, zo wordt Silvio Berlusconi door zijn eigen krant neergezet. Maar goed, hij zal daar niet te speel zijn. De speel zal toch veel meer Beppe Grillo zijn. En de vraag of hij bereid zal zijn om een akkoord te sluiten met de socialisten... Dat ziet er althans nog niet zo naar uit. Nee, want Pepe Grillo is toch vooral van de antipolitiek. Uh, en dat is ook de man die ja. misschien wel het meest verraste. Hè? Um, de komiek. Hij kreeg een ja, kwart van de stemmen. Wat, wat heeft hij daar nou eigenlijk mee bereikt als we kijken naar de situatie nu? Ja, het is echt, het is echt uh, waanzinnig zijn resultaat, want de beste peilingen hebben dit resultaat niet voor hem voorspeld. Uh, en je moet ook meteen zeggen dat de stemmen die hij heeft gekregen, die zijn grotendeels ook afkomstig uit het kamp van de socialisten. Um, ja, wat hij bereikt heeft is, is, een, is een chaos, uh, precies zoals hij er nu uh, zich aftekent. Ik moet er één ding wel bij opmerken. Grillo heeft zelf aangegeven dat hij na deze verkiezingen geen zitting gaat nemen in dat parlement. Hij zet daar zijn mensen neer en zegt ik ga daarna weer verder met mijn leven als artiest. Nou, nu wordt het dus wel interessant om te gaan kijken wat gaan dus zijn mensen in die Senaat en in die Kamer doen. En we hebben al de eerste mensen gehoord die hebben gezegd wij willen misschien toch wel praten met de socialisten. Nou, als er al ruimte is dan zal hij ongeveer daar zitten. Italianen waren voor de verkiezingen natuurlijk zeer sceptisch... tegenover al die politici die ze soms wel clowns noemden. Eh, grillo verwoordde dat natuurlijk. Hoe zijn de reacties nu, nu de uitslagen bekend zijn? Ja, nou... Zucht. Berlusconi. <laughs> ja, ja, ja. Kijk, het kamp is gewoon versplinterd naar alle kanten toe. En, het is, en, en je, moet, je kan een conclusie ook trekken. Kijk, die grillo is uiteindelijk een, een, een bijna een natuurlijke opvolger volger van Berlusconi. Berlusconi die ook in de jaren negentig natuurlijk hier bekend werd... door te zeggen, de hele generatie politici moet naar huis. Wij gaan iets nieuws doen. En dat heeft Grillo precies hetzelfde voor elkaar gekregen. Eerst hadden we een, een, een zanger, en daarna kwam er een clown voor in de plaats. Zo moet je het ongeveer zien. Het is kiezen ook voor populisme. Het is kiezen voor heel veel roepen... maar heel weinig concrete dingen horen. Van Grillo hebben natuurlijk zijn kreet het meest gehoord... tutti a casa... Iedereen naar huis, iedereen opzouten... iedereen daar weg uit het parlement. Het wordt tijd voor iets nieuws. Maar wat hij daar nou precies wil gaan doen... Ja, dat weten we nog niet. Vandaar mijn zucht, omdat het gewoon nog heel onduidelijk is... hoe, hoe die partijen daar gaan reageren. En de Italianen, die ja, Italianen, afgezien van dat ze dan op zo'n komiek hebben gestemd, of op Berlusconi hebben gestemd. Die heeft gezegd, ik betaal jullie, jullie onroerend goedbelasting terug... desnoods uit eigen zak, zegt mm. hij dan. Mm. Dat geloven de Italianen ook. Maar ja, het is allemaal versplinterd. Ja. En wat schrijven de kranten? Uh, zie je daar dezelfde verwarring? Of een duidelijk, duidelijk ja. beeld? Repubblica, Italië onbestuurbaar. Hij beschrijft ook dat het een nachtmerrie is voorlopig... om een uh, scenario om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Corriere, de wederopstanding van Berlusconi. En je hebt ook een tekening van Bersani die de tanden van de leeuw Grillo in zijn billen krijgt. Senaat onbestuurbaar, La Stampa. Ja, ik denk onbestuurbaar, dat is het woord dat het meeste terugkeert. Goed. Dankjewel voor nu. Rob Soutberg, uiteraard praten we u, blijven we u bijpraten over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Italië in de loop van de ochtend. Tien over zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De plofkip verdwijnt uit de supermarkten. Over drie jaar zijn de supermarkten gisteravond overeengekomen. We gaan erover praten met manager duurzaamheid bij het CBL... Centraal Bureau voor Levensmiddelen, Lieselotte Harmeling. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er dan afgesproken tussen die supermarkten gisteravond? Nou, er is inderdaad afgesproken dat er een andere kip in de supermarkten komt. Eh, ter verduidelijking hebben we gezegd dat eh, over eh, drie jaar, eh, er in ieder geval op dierenwelzijn, eh, verbeteringen voor de kip worden eh, gemaakt. Zo, dat betekent bijvoorbeeld eh, meer ruimte, eh, dat ze extra afleidingsmateriaal krijgen. Eh, ook voor de gezondheid en mensen dat het antibiotica gebruik eh, ook gereduceerd wordt. En daarnaast uh, wordt er overgestapt naar een uh, langzamer groeiend ras. Daar gaan we vanaf nu uh, mee beginnen. Kijk eens aan. Um, Even inzoomend op wat u nu zegt, mevrouw Hamelink. Want ik kan mij voorstellen dat daarmee de kip ook duurder wordt. Dat uh, er zijn, ja, al deze maatregelen brengen wel extra kosten met zich mee, dat klopt inderdaad. Um, maar hoe dat uiteindelijk in de prijs gaat, daar, uh, daar gaan wij niet over. En dat mm. is ook echt iets wat in de markt uh, ja, gebeurt. Dat moeten de supermarkten dus, zelf onderhandelen, heronderhandelen met, met de leveranciers. Precies, ja. Ik bedoel, we hebben gezegd, uh, de boeren moeten hier niet te dupe van worden. Dus mm -hmm. uh, iedereen weet dat er extra kosten met zich meebrengt. Maar. Uh, ja, hoe dat uiteindelijk iedere supermarkt dat, dat organiseert, dat, uh, daar, daar gaan wij uh, niet over. Uh... Nou ja, dat is natuurlijk wel een kern ook van het probleem. Hè? De, de, de, dat we uiteindelijk als consumenten zelf ook vragen om um, goedkoper vlees. Uh, en daar uiteindelijk dan ook supermarkten graag willen dat de prijs lager is, zodat er meer gekocht wordt. Is er wel goed genoeg over nagedacht hoe dat opgelost wordt? Uh, ja, zeker. Nou ja, het mooie hier aan dit initiatief is ook echt dat, uh, dat de consument uh, ja, we, we, we dit gezamenlijk met de hele sector doen. Uh -huh. uh, we hebben hier dus uh, met de pluimtesector ook de afspraken gemaakt en alle supermarkten in Nederland doen hier, uh, hier aan mee. En uh, wat op die manier juist ook beter maakt. En ja, die uh, dan moeten we uiteindelijk ook juist dat we er uh, een tijd. Over hebben neergezet. Dus uiterlijk in 2020 is dat iedereen over is naar, de, naar het andere ras. En op die manier is ook de tijd om echt die omschakeling goed, uh, goed voor te bereiden. Ja, u zegt we hebben ook met de pluimveesector gesproken, die is het daar ook mee eens. Maar in hoeverre is die daarmee eens? Wil die ook graag zo'n andere kip uh, gaan fokken? Of heeft u die de duimschroeven moeten aandraaien dat het echt anders moet? Nee, op dit moment. Kijk, tuurlijk zijn zij wel uh, uh, kijken, zij van oké, okay, wat. Wat vinden de supermarkten, of in die zin, hè, wat wil de consument? Want daar kijken wij naar en we zien een trend. Oké, okay, uh, de supermarkten nemen daar de verantwoordelijkheid mee om die kip, dat die op een uh, andere manier in deze tijd geproduceerd moet worden. Um, maar ook, ja, ik bedoel, uh, het is niet voor niks. En ik denk ook vrij uniek van dit, dat we juist gezamenlijk die afspraken hebben gemaakt. Ja. En. Uh, Um, dat het uh, vroeger, nou ja, dat, daar was ik toen nog niet bij betrokken... maar dat het toen ook nog wel wat anders ging van het meer uh, uh, misschien opleggen van uh, criteria. Dus uh, ja, we hebben wel uh, die, dat, dat juist met elkaar besproken. Wat is ook haalbaar in de sector? Ja, nou dat is een bijzondere deal die u heeft gesloten met elkaar. Maar toch uh, begrijpen wij dat de plofkip al zich blijft bestaan. Want Nederland blijft deze kip exporteren. Dus in het buitenland... Is, is het daar nog deel, deel mogelijk ja, om het wel mogelijk om te komen? Uh, het is wel maar 30% procent, uh, van de Nederlandse markt, wat, uh, wat de Nederlandse supermarkt uh, ongeveer afneemt. Mm -hmm. Dus ja, er is nog een groot deel uh, wat, uh, wat, uh, ja, wat geëxporteerd wordt. Maar dat is. Uh, hopelijk zet dit een trend en, en uh, misschien dat het dan, uh, dan breder wordt. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk ook vanuit Europa wel. Ontwikkeling, maar dit is wel en Nederland is hier echt uniek in dat er naar een ander ras uh, wordt overgestapt. Goed. Mevrouw Hamel, ik dank dat u ons even te woord wilde staan zo vroeger. Oké, okay, geen dank. We blijven bij de dieren. Want gisteravond was er in Brussel overleg over het paardenvleesschandaal. Horen start staatssecretaris Dijksma van Landbouw. Eerst verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerts. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip op dinsdag. Er staat 25 kilometer file. Twee files worden veroorzaakt door ongelukken. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat voor Bad Oeverdorp... drie kilometer na een aanrijding. En bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland... voor Nieuwekerk en de IJssel drie kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het centrum van Oosterhout is half januari een 25-jarige man... kennelijk zonder aanleiding, zo lijkt het, in elkaar geslagen... door een groepje jongens. Begin januari gebeurde eenzelfde soort incident in Eindhoven. Je hebt misschien de beelden gezien door een schokkend filmpje verspreid... door de politie van Brabant. En ook nu is het incident door bewakingscamera's vastgelegd. En gisteravond zijn de beelden uitgezonden bij Omroep Brabant. Dit is de Klapijstraat, de uitgaansstraat in Oosterhout. De jongen met het witte schucht en de openhangende bloes is het slachtoffer. Dan let op de jongen achter hem. De eerste klap is al gevallen. Ja, en daarna is op het filmpje te zien dat het volledig uit de hand loopt. De jongen wordt als het ware door het groepje ingesloten. En dan gaat het fout. Hij krijgt nog flinke klappen tegen zijn hoofd. En daar blijft het niet bij. Het regent klappen. De jongen probeert zich nog te verweren, maar tegen zoveel geweld kan hij niet op. Van alle kanten wordt hij belaagd, getrapt en geslagen. Het is duidelijk dat de belaagde man niet tegen deze agressieve groep jongens op kan. Als hij op de grond ligt, wordt er op zijn hoofd ingeslagen en getrapt. En dan is het afgelopen. De jongen probeert nog op te staan en raakt dan bewusteloos. Er zat ook een toelichting bij het filmpje gisteravond bij Omroep Brabant. Willem van Hooidonk van de politie vertelt nog eens wat daar gebeurde. Nou, die mishandeling die vond uh, plaats in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag uh, 19 januari. Rond kwart voor drie in de Klapijnstraat in Oosthout Dat is echt een, een uitgaansstraat. Die knul raakte daar aan de praat met twee meisjes... en als hij dan even verder loopt in de richting van de markt... Ja, komen er zo'n vijf jongens op hem afgelopen die hem een klap geven. Vervolgens wordt hij ook van alle kanten geschopt en geslagen... en bewusteloos achtergelaten. Nou, we hebben natuurlijk eerst die bewakingsbeelden zelf uitgekeken... als politie Brabant, om te kijken of er misschien agenten zijn... die de verdachte herkennen. Nou, Dat bleek niet het geval te zijn... Hebben overlegd met het Openbaar Ministerie. En ook de Officier of van Justitie vond de mishandeling dermate ernstig. Om daar nu die beelden van vrij te geven in ons opsporingsprogramma van Bureau Brabant. Dat is Willem van Hooydank van de politie? Daar willen we natuurlijk nog wel wat meer van weten. Maar de politie kunnen we er nu nog niet over te pakken krijgen. Dat gaat vast lukken nog, deze uitzending van het Radio 1 Journaal tot half tien. Of light, up across the heavens, moving through the night. And I wonder if you see it. We were always more than friends. Will I touch you once again? We cannot be together, didn't have a choice. We're victims of ambition, but when I hear your voice know that I must be with you, hold you once again. Who knows where or when. Any day now, any day now. We will be together, share our lives forever. Any day now, any day now. the floor My sadness is departing Through an open door I wonder if you share the view Our destiny to see this through It's up to you Any day now Any day now We will be together Share our lives forever any day now any day any day now I look up to the heavens and I pray that it'll happen Een idee naar u van Graham Goldman. We hadden het net al eventjes over de plofkippen die uit de schappen in Nederland zullen verdwijnen. We blijven bij het voedsel. In Brussel kwamen gisteravond de ministers van Landbouw bijeen. Natuurlijk ging het ook daarover de grote paardvleesfraude. In Nederland worden twee vleesverwerkingsbedrijven strafrechtelijk vervolgd. En doet de Nederlandse Voedsel- en Barenautoriteit nog steeds onderzoek. Maar hoe zit dat in andere Europese landen? Correspondent Tijn De vroeg het aan staatssecretaris Sherendijksma. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om vast te stellen... dat de Europese lidstaten gezamenlijk een afspraak hebben... over hoe we dit onderzoek doen. En dat ook in andere lidstaten zo'n breed onderzoek wordt gedaan. En... Maar dat, dat, dat moet u dan maar vertrouwen, dat zij dat ook doen. Ja, maar dat is ook in hun belang. Want uiteindelijk geldt ook in die landen... dat het consumentenvertrouwen natuurlijk een knauw heeft gekregen. En de overtuiging bij alle ministers was dat we dat echt moeten herstellen. Dat is overigens niet alleen aan ons, daar heeft ook de sector... Zo rol in te spelen. Dus we vragen ook van de vleesverwerkende industrie, we vragen ook van de supermarkt dat ze consumenten gewoon datgene voorschotelen waarvan men op het etiket zegt wat erin staat en niet iets anders. Beloftes, moet dat niet veel concreter worden? Nou, uiteindelijk gaat het gewoon over handhaving. Daar moeten mensen op kunnen vertrouwen. Als er gefraudeerd wordt, goed aanpakken. Absoluut. Heel hard aanpakken, eh, zodat fraudeurs ook het gevoel hebben dat het net zich om hen heen sluit. Want het is natuurlijk onverteerbaar dat er ook in Europa en daarbuiten criminelen zijn die zich eh, ja, een plek in, het in de voedselketen eigenlijk eigen maken. En dat moet je voorkomen. Dus de staatssecretaris. Gaan we naar Amsterdam, de Buik van Amsterdam. Daar is Mark Visser in het Food Center. Daar worden natuurlijk dagelijks tonnen vle vlees en vis. Ja, je, wordt, je stoort wat. Mark Robin, je moet even draaien met die zender. Ja, we, gaan even, we gaan even een stukje lopen, dan hopen we dat het beter wordt. Want we zijn hier nu namelijk in een vleesverwerkingsbedrijf, een bedrijf ja. heet Kemo. En, en kun je daar en, een beetje zien um... hoe de kwaliteit is? Nou, ja, God, daar hang... ik zag net buiten een bord, er stond op uh, vark... Wat stond er nou? varkensbuiken 299, geloof ik, hè? Helemaal goed, klopt, klopt. Goedemorgen, vertel even wie u bent. Ik ben uh, Frank Borst, eigenaar van HVC. U noemde net Kemo, uh, maar dat was de oude naam, dus we hebben nu de oh. nieuwe naam Horeca Vleescentrum Amsterdam. Oké. Okay. En wat betekent de chemo eigenlijk? Camo uh, chemo was vroeger een afkorting, twee achternamen. Oh. Keizer en Munich. En oh, die zijn er niet meer? Die zijn er nog wel. Okay. Allebei nou. Ik, U vertelde mij net, uh, daar worden allemaal shawarma pinnen gemaakt. Ja, wij, uh, onze core business zeg maar, is het, uh, zeg maar het uitbenen en het verwerken van uh, uh, varkensvlees. Daar maken we zeg maar, de shawarma pinnen voor zeg maar, voor de Egyptische grillrooms. Ja. Uh, daarnaast leveren we ook nog uh, heel veel uh, ja, gewone restaurants, eetcafés. En hier in Amsterdam voornamelijk heel veel uh, Argentijnse restaurants. En daar... Uh, verwerken we dus uh, vlees voor ja. heel in dozen uit Argentinië. Maar we verwerken ook zeg maar, tot kleine biefstukjes, kleine schnitzels, ja. kleine toenendootjes. U zegt dozen uit Argentinië. Waar, waar kunnen we die hier ergens uh, Ja, Ik ben bang dat we niet te verder in kunnen lopen, want dan denk ik dat ik weer ga storen. Maar we, gaan even, we laten even een doos halen. En dan staat daar dus op, wat staat er dan op zo'n doos? Uh, sowieso het, uh, de naam van de slachterij, zeg maar, dat die uit Argentinië komt. Bent u, wel eens een, bent u daar wel eens geweest, in Argentinië? Nee, ik heb, ben er nooit geweest, maar ik wilde er wel een keer naartoe. Om maar, te kijken hoe dat daar ja, is. Hier voor... komt een doos. We hebben hier een grote witte doos en daar staat in, uh, een foto van een, uh, van een beest uh, voorop. Even kijken. En dan staat er Carnes Argentinas, Argentijns vlees. Argentijns vlees, klopt. Het uh, Argentijnse vlees is uh, specifiek door de uh, manier van uh, voederen, maar ook ja. de manier van grazen. Uh, het wordt daar geslacht onder uh, gecontroleerde omstandigheden. Ja. Zoals u ziet hier aan de zijkant uh, staat er precies op... In een de, sticker? Wat, ja, een doos, dus filet. Ja. Dat betekent dan een, een ossaas, een Lomo. Uh, daar zit een badge nummer op. De bestnummers ja. gebruiken wij ook intern om ja. in te slaan, om te tracen zeg maar, naar de teruggang. Ja. Maar ook naar de vooruitgang om te en kijken. dat wat tracen, he, dat hoorde ik vanochtend bij de polier ook al. Die zei ook, je moet het één stap terug kunnen en één stap ja. vooruit. Doen jullie, dat, doen jullie dat wel eens, dat tracen? Ja, we, we tracen zeg maar, elk product wat binnenkomt. Dus Hoe doe je dat dan? Wat doe je dan? Er uh, komt vlees binnen. Ja. We maken daar een inkooporder van. Op dat inkooporder staat het uh, artikel. Het artikel wordt gebadged, uh, ingeslagen op de gewichten en een aantal dozen. Dat moet weer overeenkomen met wat er uitgaat naar de restaurants. Dat staat er op de pakbon. Ook voor onze ja. uh, afnemers kunt je precies zien met wat voor bedsnummer, wat voor sl uh, slachting, uh, ja. hoe lang het houdbaar is. Dus het is heel veel papierwerk? Dus. Ja, heel veel papierwerk. Ja. Die controle vindt eigenlijk op papier plaats? Ja, papier plaats. Daar hebben we zelf nog een externe manier voor. Die komt er eens een maand alles controleren. Maar die controleert er ook op hygiëne, ja. Uh, ja, schoonmaakmiddelen. Dus het ja. wordt allemaal gecontroleerd. Maar nou hoorde ik gisteren, dat verhaal over die eieren. Dat is natuurlijk weer wat anders dan vlees, maar dat er gewoon een dubbele administratie was. Ja, dat heb ik ook vernomen. Maar ja, dat is in het vlees op zich niet, niet echt mogelijk, want nee? je slaat duizend kilo in en dan krijg je geen 500 kilo uit. Want dan zit er ergens nog een gat van 500 kilo. Ja, het moet sluitend zijn. Maar kennelijk zijn ze daar met die eieren toch jarenlang mee weggekomen. Ja, ik, dat weet ik niet. Nee. We proberen het met vlees het net zo netjes mogelijk te doen. De polier zei vanochtend tegen mij: uiteindelijk is vertrouwen heel belangrijk. Dat is met sowieso met alles het belangrijkste, ook in je huwelijk, maar ook met je vlees, ook voor je ja. klanten. De klanten moeten erop kunnen vertrouwen en dat is wel de bakermat van, uh, ja. ja, van de handel doen. Maar niet alle huwelijken zijn goed? Nee, maar wij proberen alle hu huwelijken zo goed mogelijk af te laten, maar, ja? uh, af te laten handelen. Ja. En dan moet ik dan als consument uh, op vertrouwen? Ja, vertrouwen op mijn blauwe ogen ja. en dat wij het zeg maar, uh, netjes ja. doen met een eeg nummer ja. met de RVV die hier extern over de huur aan loopt. Kunt u zich voorstellen, ik kan mijzelf voorstellen als mensen de verhalen in de krant lezen over de paardenvlees en over die eieren en zo, dat mensen wat achterdochtig worden. misschien ja, wel cynisch. Dat kan ik zelf ook heel goed begrijpen. Ik zou dat zelf ook doen. Ja. Dan denk ik dat ik altijd een goed product gekocht heb en achteraf blijkt ja. dat ik eigenlijk rommel uh, gekocht heb. Ja. Ja. Ja. ja, dat zou ik zelf ook me belazend voelen. Want wie, wie kunnen wij nou nog vertrouwen eigenlijk? Uh, weet Dan u wel? Kijken we nog eens naar die doos. Ja, de, ik, ik vertrouw op mijn leverancier zeg maar, die voor mij het vlees inkoopt in Argentinië. Ja. En dat hier gewoon een, een, ja, een goed dat product op zit. zit. Wij laten het zelf nog uh, controleren, wekelijks met vijf tot tien producten. En uh, op chemisch, bacteriologisch, maar ook op de herkomst van het vlees. Ja. En of dat het wel echt rundvlees is. Of ja. in dit geval, want het nu uh, ja. Ja, heel belangrijk is, spanvlees zijn. Ja. Ja. Uh, er zijn natuurlijk, kan ik me voorstellen, in de vleesindustrie verschillende keurmerken. of verschillende, Zijn er veel verschillende systemen waar u weet van moet hebben? Uh, ja, sowieso. Wij we werken met een EEG-systeem. Ja. Dus we moeten sowieso uh, alleen kopen bij EEG-erkende bedrijven. Uh, dat wordt hier ook gecontroleerd als het binnenkomt. Er wordt gekeken naar de temperatuur, het EEG-nummer, slagdatum en de TET. Dat wordt hier dagelijks gecontroleerd. En dat wordt ook gecontroleerd door de mensen die het produceren. Ja. En vertel nou nog eens even waarom die varkensbuiken vandaag in de aanbieding zijn. Omdat hij van die mooie, bla van die mooie blauwe ogen heeft. Dan neem ik een zakje mee zo meteen. Dank u wel. Lekker. Bedankt. Marco Bivesse, de buik. Ja, heerlijk. dat zit smakelijk vast voor vanavond. Marco de buik van Amsterdam over de kwaliteit van voedsel en ook de kwaliteit van produceren. En daar gaan we over door. Ja, want de tien grootste voedingsmiddelenconcerts ter wereld scoren onder de maat op sociaal beleid en milieubeleid. Dat blijkt uit onderzoek van Oxfam Novib. Wordt dadelijk de reactie van het bedrijf Mars daarop.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 En we rekenen door wat je bespaart als je s'nachts de verwarming lager zet. Vooral in minder goed geïsoleerde huizen valt veel geld te besparen. Dat in Kassa Groen, dinsdagavond, 10 voor half 8 bij de VARA op Nederland 2. Kom nu schapruimen bij Macro. Elvieve Haarproducten, 50% korting. Radio 1, het NOS-journaal. Profkip plofkip verdwijnt uit de supermarkt en Italiaanse politiek zit in een spagaat. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In de Nederlandse supermarkten ligt vanaf 2020 een ander soort kip in de schappen. De pluimveesector en de supermarkten hebben daarover afspraken gemaakt. Lisotte Hamelink, manager duurzaamheid bij het Centraal Bureau voor Levensmiddelen... legt in het Radio 1-journaal uit wat dat voor de kip betekent. Dat betekent bijvoorbeeld uh, meer ruimte, uh, dat ze extra afleidingsmateriaal krijgen...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 De Italiaanse parlementsverkiezingen zijn uitgelopen op een politieke padstelling. Het centrum linkse blok van oud-minister Bersani krijgt de meerderheid in de Kamer van afgevaardigden. Maar niet in de Senaat, want daar heeft het centrum rechtse blok van oud-premier Berlusconi net een paar zetels meer gehaald. Correspondent Rob Zoutberg. De impasse is overduidelijk. Hè. De woorden onbestuurbaar herhalen zich hier ook in de meeste kranten. Wat moet er nu gaan gebeuren? Bersani kan gaan regeren, maar zal zien dat in de Senaat al zijn voorstellen getorpedeerd kunnen gaan worden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 De milieuramp in de Golf van Mexico in 2010 is het gevolg van roekeloosheid door het Britse oliebedrijf BP. Dat hebben Amerikaanse aanklagers gezegd op de eerste dag van het proces over de ramp. Als BP schuldig wordt bevonden aan nalatigheid, kan het bedrijf een boete krijgen van ongeveer 16 miljard dollar. Het bedrijf ontkent dat het fout zat, zegt justitie. The United States government is saying that BP was grossly negligent. If it's able to make that case, then BP's. Exposure is going to be roughly in the 16 billion dollar range. BP on the other hand is saying no. Um, we were only guilty of negligence, not gross negligence. Bij de ramp kwamen 11 mensen om het leven en de olie vervuilde de kusten van Texas tot en met Florida. De Syrische oppositie gaat donderdag toch naar een internationale conferentie over Syrië in Rome. De oppositie liet weten dat ze niet meer naar de internationale besprekingen zullen gaan, omdat ze teleurgesteld waren dat de Westerse landen niet ingrijpen in Syrië. Onder andere de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, eh, riep de Syrische oppositie gisteren op toch naar Rome te komen voor die conferentie. Inform us and we will together working we did today with our other friends who in rome i am confident de mariechousse heeft een 100% controle op een vlucht uit paramaribo afgebroken toestel van de slm had bij binnenkomst op schiphol al zo'n 4 uur vertraging en door die 100% controle moesten de 280 passagiers nog eens 3 uur op hun bagage wachten volgens de mariechousse was het daarna niet verantwoord om de controle af te maken het feit dat de vlucht al een aantal uur met vertraging binnengekomen is op de luchthaven Schiphol heeft ertoe geleid dat de passagiers daar redelijk lang moesten wachten voordat zij door konden gaan en hun weg vervolgen. Gezien het feit dat het irritatieniveau bij de passagiers redelijk hoog werd opgelopen, is door de marcheur besloten om te stoppen met de 100% controle. Het was de eerste keer dat een 100% controle op Schiphol werd afgebroken. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl In het algemeen heeft bewolking vandaag de overhand. In het zuidoosten misschien eventjes wat zon in de loop van de ochtend... maar in de middag slipt het ook hier weer dicht met bewolking. En ondanks de wolken is het wel op de meeste plaatsen droog. Temperaturen lopen vanmiddag op naar 3 graden in het oosten en zuidoosten van het land. En een graad of 5 wordt het in het noordwesten. Wel voelt het nog wat kouder aan. En dat komt omdat we nog altijd een matige wind hebben. Die waait uit het oosten tot noordoosten, kracht 3 tot 4 Vanavond en vannacht aanhoudend bewolking, temperatuur op de meeste plaatsen boven nul. Dat betekent dat de kans op gladheid klein is. Morgen overdag ook weinig verandering. Nog altijd veel bewolking, maar wel op de meeste plaatsen droog. Vanaf donderdag krijgen we wel een ander weertype te zien. Want dan is er meer ruimte voor de zon. Neerslag is niet aan de orde. En overdag liggen de temperaturen rond een graad of zes. In de nacht blijven de temperaturen rond het vriespunt liggen. En is dus nog steeds kans op wat lokale gladheid awb verkeersinformatie De dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat in totaal 50 kilometer. De files die opvallen op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Rotterpolderplein en knoppen bad Oefendorp, 6 kilometer. Er staat een auto stil. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam Centrum staat 2 kilometer file op de parallelbaan. De rechte rijstrook is dicht.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hoogleraar De Zeeuw maakt zich ernstig zorgen over Europese regels... die de Nederlandse woningmarkt nog verder kunnen afremmen. We spreken hem zo dadelijk. We gaan eerst naar uh, oxfam Novib. Want uh, deze organisatie opent de aanval op de grote voedingsbedrijven wereldwijd. Uit een rapport van de hulporganisatie blijkt... dat de tien grootste voedingsmiddelenbedrijven onder de maat presteren... als het gaat om milieu- en sociaal beleid. Mars, Nestlé en ook uh, Mondeles presteren zelfs zo slecht... dat Oxfam een publieksactie tegen deze bedrijven start. En daarom hebben wij contact met Maud Geerbeks, woordvoerder van Mars Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u zit in het strafbankje. Volgens de hulporganisatie worden bijvoorbeeld de vrouwen... die de cacao voor jullie chocolade uh, maken, onfatsoenlijk behandeld. Um, dat is nogal een beschuldiging. Hè? Wat is uw reactie? Nou... Oxfam stelt belangrijke dingen aan de orde. Grondstoffen worden schaarser, de wereldbevolking groeit. Dat is een van de grote uitdagingen waar we nu in deze tijd mee kampen. En wij zijn een voedingsbedrijf, dus dat is voor ons natuurlijk van belang. En cacao is een goed voorbeeld, wij zijn een chocoladebedrijf. En het verduurzamen van cacao is voor Mars natuurlijk enorm belangrijk. Mm -hmm. Want zonder duurzame cacao heeft ons bedrijf geen toekomst. Dus we doen al heel erg veel... In 2020 willen we alleen nog maar gecertificeerde cacao inkopen. Maar gaat, gaat u heel eventjes in op die directe beschuldiging van eh, Oxfam? Namelijk dat vrouwen die de cacao voor jullie chocolade maken... niet goed behandeld worden. Nou, er is natuurlijk nog heel erg veel wat we moeten doen. Worden die vrouwen slecht behandeld? Du, duurzame cacao is een enorme klus. En er zijn heel veel verschillende uh, issues die daarin spelen. Mevrouw Geerbots, en... worden die vrouwen slecht behandeld? Nou ja... Er um, zijn heel, er zijn nog dingen heel, er zijn natuurlijk zeker nog dingen mis. We, we pretenderen zeker niet dat we alle antwoorden al hebben op dit moment. Wat gebeurt er met die vrouwen dan? Er zijn, nou, cacao wordt um, gemaakt door heel erg veel kleine boeren. Er zijn er zo'n vijf tot zes miljoen van. Dat zijn mannen en vrouwen mm -hmm. en die, die wonen in afgelegen gebieden. Dus het is lastig om ze te bereiken. Ze hebben vaak weinig kennis over cacao teelt en het is voor hen heel erg moeilijk om op een Interessante manier cacao te verbouwen. Want het kost is het veel geld niet aantrekkelijk voor ja, het, precies. Te doen. Want het kost veel geld uh, om het te verbouwen. En en u betaalt ze misschien ook niet helemaal netjes. Nou, de productiviteit is vaak is vaak heel laag, doordat er heel weinig kennis is over cacao. En hoe je dat op een goede manier moet verbouwen. Uh, we weten dat als je dat verbetert, dat je uh, op de helft van de grond ongeveer drie keer zoveel cacao kunt verbouwen. Dus mm. de productie kan nog enorm omhoog, maar die is vaak heel slecht. En daardoor is het voor cacaoboeren niet interessant om cacao uh, te verbouwen. Hm. U zegt het is allemaal lastig om die mensen ook te bereiken. Maar wat doet u er nou aan? Wat doet u om die situatie te verbeteren voor de cacaoboeren? Het grofweg twee dingen. Uh, aan de ene kant kopen we gecertificeerde cacao in. En dat doen we. Dat dat begint natuurlijk met een beetje, dat wordt steeds meer. En in 2020 moet dat volledig, moet ons uh, alles wat wij inkopen volledig duurzaam zijn. En daarnaast werken we in het veld samen met ontwikkelingsorganisaties, met heel veel lokale partners, met cacaoboeren samen om hun productiviteit en om hun leefomstandigheden te verbeteren. Ja, werkt u dan bijvoorbeeld samen met Oxfam? Want die komen nu met dit rapport. Ja, Oxfam is, ook, is zeker een van de partijen waarmee we samenwerken. Maar we werken met. Uh, je kunt dit alleen maar doen als je echt met alle partijen in de cacaoindustrie industrie de schouders eronder zet. En dat doen we ook. Zou het ook zo kunnen zijn? Want u zegt, ja, die boeren hebben eigenlijk te weinig kennis, werken niet eh, efficiënt of productief verdienen, daardoor te weinig. Zou het ook kunnen, want het is toch een algemeen vraagstuk op dit moment, of de prijzen van de producten niet te laag zijn? Zou chocola niet veel duurder moeten zijn, eigenlijk? Nou ja, we denken dat, dat je dat het beste kunt aanpakken, de armoede in cacao, door echt de productiviteit te verbeteren. Want dan kunnen boeren op een goede manier, op een duurzame manier, een cacao farm hebben. Ja, of u dan... betaalt ze meer, dat kan ook. Ja, nou ja, dan, dan wordt het voor hen aantrekkelijk. En we zijn bezig met initiatieven zoals certificering van cacao. Daar, daar uh, ontvangen boeren een meerprijs voor, voor de certificering. Dus dat doen we al. Hm. Kan dat alleen? Kunt u dat als Mars alleen doen? Of zegt u wel, ja, dat moet je dan toch echt samen ook met de concurrentie, concurrentie gaan doen? Ja, zeker. Nee, dat moet samen. Kijk, voor ons. Um, en en voelen ze uh, daarvoor, uw concurrent? Ja, er, zijn, er, er, zijn, er is heel veel samenwerking binnen de cacao -branche. En zeker pre-competitieve samenwerking noemen we dat dan. Um, uh, dat, we werken echt samen om uh, bij de bron, bij de cacaoboon om daar de cacao-teel te verduurzamen. Hm. En in Nederland hebben we bijvoorbeeld ook samenwerking, uh, hebben we met z'n allen afgesproken... om in 2025 alleen nog maar duurzame cacao op de Nederlandse markt te hebben. Ja, dus, nou ja, volgend jaar is misschien te snel, maar binnenkort ligt er een betere rapport over u. Ja, laten we het hopen. Ja, we, willen, we willen natuurlijk heel erg graag horen... welke verbeteringen Oxfam aanbraakt. En We willen daar graag over met zijn in gesprek. Mart Geerbeks, woordvoerder van Mars Nederland. Dank u wel. Dank u. Goedemorgen. Twaalf minuten over half acht is het. Wij gaan naar de sport. Nou ja, dat wat ermee te maken heeft. Ronald van der Geer, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Er is een nieuw spel op de markt, lees ik net. Luisteraar stuurt ons dat. Lens, erger je niet? Oh, oh. Ja, er waren, er waren fantastische dingen zondagavond ook al hoor. Ja, ja. Uh, het is veel besproken het opstootje inmiddels. Um, nou, de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV voor degene die het niet meegemaakt of gezien hebben afgelopen zondag. Jermain Lens heeft inmiddels een boete gekregen. Uh, vind jij hem schuldbewust klinken? Nou, ik vond het taalkundig allemaal niet zo heel waterdicht. Um, uh, maar hij zegt ja, ik had, hem, ik had hem beter kunnen bellen en niet kunnen opwachten. En ik wilde hem alleen wat vragen. Maar ja, je hoort dan toch um, in het beeld ervoor zeggen, ik pak hem zo wel. Dat is overigens voor hem taal van, ja, ik spreek straks even iemand aan. Mm -hmm. Nou ja, er is natuurlijk druk overleg geweest. En er is net als bij Erik Pieters een maand geleden bij PSV heel duidelijk geformuleerd, dit ga je zeggen. En zo komt het ongeveer naar buiten. Ik vond het niet heel geloofwaardig, maar we kunnen het ermee doen. We moeten het ook allemaal niet erger maken dan het is. Want voor alle duidelijkheid, Lens heeft hem alleen nog maar bij zijn shirt gepakt. En er is verder uh, geen klap uh, uitgedeeld, misschien daarna in het tumult. Maar goed, het, het, het, het krijgt natuurlijk nog wel een staartje. Um, de PSV heeft dan die boete gegeven, dat zei je al, de hoogst denkbare boete. Daarmee uh, denkt PSV, nou dan zijn wij er wel klaar mee. We hebben publiekelijk uh, Lens een excuus laten maken. Maar ja, nu komt de openbaar aanklager uh, nog, uh, in seis uh, nog in beweging. En dan moet het nodige binnenkomen. De aanvoerders moeten een... Uh, een verklaring inleveren, Lens Matthijssen zelf, begeleiders van, van beide clubs, dat moet voor 11 uur binnen zijn. Ja, dan gaat de aanklager daar eens naar kijken, en dan, ja, dan gaat hij de straffen uitdelen. Nou ja, dat Lens hier niet helemaal vanaf komt, dat lijkt me duidelijk. Maar misschien dat Verhoek, die toch wel heel duidelijk in beeld ook nog eens een keer Lens bij het gezicht pakt, dat hij ook nog uh, moet vrezen voor, uh, voor, uh, voor een lichte straf. Maar wat, wat betreft Feyenoord is het natuurlijk wel prettig dat, uh, dat Lens heeft gezegd, uh, er is niks ernstigs gezegd. Hè? Want er gingen natuurlijk altijd allemaal al geruchten over dat er racistische uitlatingen zouden zijn gedaan. En ja, dan was het allemaal nog veel gecompliceerder geweest. Dat is het gelukkig niet. Goed. Gaan we dan, Ronald, naar het echte voetbal. Barcelona tegen Real Madrid vanavond. Tweede wedstrijd om de Copa del Rey. Wat verwacht je daarvan? Het is een beetje, normaal gesproken zou je zeggen, Barcelona dicteert en Madrid zal moeten toezien. Maar we hebben natuurlijk toch vorige week ook naar Barcelona gekeken tegen Milan. Ja. En gezien dat het allemaal wat moeizamer gaat dan in de jaren hiervoor, eh, lijken toch wel wat haarscheurtjes in te zitten. Of dat nou te maken heeft met het feit dat Guardiola er niet meer is. Kenners zeggen dat, dat toch ook de grote verdetten niet meer de energie in het spel leggen. Wat ze nog wel deden toen Guardiola eh, aan het roer stond in, in Barcelona. Het is 1-1 in de eerste eerste wedstrijd. Het is overigens Marcel um, twee keer hè, deze week dat hij op programma staat. Ja woensdag zaterdag, geloof weer. Of oh, nee, het hele... Ja nee, misschien zaterdagmiddag ja, zaterdag, geloof ik. Ja dan reist het hele circus weer naar Madrid om voor de competitie tegen elkaar te spelen. Um, ik denk eerlijk gezegd dat dit uh, ja dit, dit, dit is een bijzondere wedstrijd waarin, waarin Barcelona uh, echt moet laten zien dat het nog het Barcelona is. Want zelfs Fabregas zei gisteravond, en, en ik heb dat vanochtend nog eens teruggelezen... ja, we maken aanvallend fouten, we, we zijn niet, niet koelbloedig. Nou ja, dus Messi blijkt niet in voor hem. En we verdedigen niet goed genoeg. En dat laatste, ja, dat, dat gebeurde natuurlijk niet zo heel vaak. Want Barcelona kwam nooit onder druk. Maar nu zie je toch ook wel eens dat er, dat er bijvoorbeeld vorige week... door Milan druk wordt uitgeoefend. En dan zie je haar scheurtjes. Dus ja zeer interessante wedstrijd, maar wel op, op eenzaam hoog niveau. Ronald van der Geer, dankjewel. Over de, sport. de plofkip verdwijnt. Er komt een nieuwe soort kip die het beter moet hebben. Na acht uur hopen we de pluimveesector te spreken. Want we zijn wel benieuwd wat het allemaal gaat kosten... en wat zij vinden van de deal die gesloten is. Eerst de verkeersinformatie, het Gerritsen. Ze zijn, zijn korter dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 80 kilometer file in totaal. De langste files staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor Knopend Leendeheide 9 kilometer. Op de A9 maar richting Amstelveen staat tussen Knopend Rotterdopolderplein en Knopend Bad Oevedorp, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan het hebben over de bouw, want de Europese Commissie legt een bom onder grote bouwprojecten. Gemeenten zouden bouwbedrijven illegaal hebben gesteund. Concreet gaat het om de gemeente Leidschendam-Voorburg. Die zou grondprijzen hebben verlaagd. En bouwbedrijven moeten nu een kleine 7 miljoen euro gaan terugbetalen. En dat kan alweer weer vergaande gevolgen hebben... voor talloze andere bouwprojecten, denkt hoogleraar De Zeeuw van de TU Delft. Meneer De Zeeuw, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen wat er aan de hand is in Leidsendam. Wat, wat is daar misgegaan, volgens de Europese Commissie althans? De gemeente en de projectontwikkelaars die zijn na aanleiding van de crisis opnieuw in onderhandeling getreden over de realisatie van een centrumplan in Leidschendam, het oude centrum. En daarbij is overeengekomen een verlaging van de grondprijs, overeenkomstig de gewijzigde marktomstandigheden. En daarmee is dat project toch weer vlot getrokken en inmiddels ook gerealiseerd. Althans, het eerste deel van dat herstructureringsplan. En daarover zegt de Europese Commissie: dat is staatssteun, dat is subsidie wat de gemeente heeft uh, verleend aan die marktpartijen. En vanwege uh, zuivere concurrentieverhoudingen uh, mag dat niet. Nee. En wordt de staat der Nederlanden nu ja, gedwongen om die marktpartijen weer te dwingen om dat bedrag uh, terug te betalen aan de gemeente. Oké, okay, want uh, kl klopt dat verhaal, meneer de Dezeel? Want die grond, die is van de gemeente? Die is van de gemeente. Ja. Uh, dus als de gemeente de waarde van die grond verlaagt... dan geven ja. ze daarmee indirect steun, subsidie, oordeelt al, Europa. Al oordeelt Europa. En het is een regeling die uh, in zijn oorsprong ook wel zoden uh, aan de dijk zet... want die is bedoeld bijvoorbeeld als België... een staalindustrie steunt met subsidie... Uh, dan maak je de concurrentieverhoudingen met andere staalbedrijven ongelijk. Maar hier is er geen sprake van dat een ander bedrijf... die positie van die marktpartijen zou willen overnemen. Dus het is een volstrekt theoretisch uh, verhaal hier. Maar het blijft wel overeind dat opeens de prijs wordt verlaagd... en dat de zaak dus goedkoper wordt. Uh, is dat niet, niet erg? opeens? Nee, dat is juist heel goed, want daarom kan het project uh, toch doorgaan. En veel andere gemeenten zitten ook met bouwers uh, om de tafel om te kijken dat een project door, dat door de vast, uh, vastgoedcrisis vast is gelopen toch weer vlot te trekken. En dan moeten alle partijen water in de wijn doen. Dat doen ook die bouwers en die ontwikkelaars. En na die moeizame onderhandelingen, komt men er dan uit... wordt er toch nog geïnvesteerd in plannen... En dan komt de Europese Commissie even vertellen dat er sprake is van uh, subsidie. Hmm. U vindt eigenlijk dat de Commissie te veel op de letter is... en te weinig kijkt naar de economische situatie... en de situatie op bijvoorbeeld de Nederlandse huizen- en woningmarkt op dit moment. Want u noemt uh, het een fragmentatiebom, hè? Ik Waarom? vind het er, omdat nu partijen uh, in veel projecten bezig zijn met die heronderhandelingen. Zoals gezegd, alle partijen doen dan water in de wijn... en gemeente verlaagt dan... Uh, vaak de grondprijs, hetgeen volkomen conform de huidige marktomstandigheden is. Uh -huh. Maar nu denken die uh, partijen, ja, dit kunnen we nu wel afspreken... maar straks komt de Europese Commissie om de hoek uh, kijken... en die keurt dan in wezen onze nieuwe overeenkomst af. Uh -huh. En dan zijn we nog uh, weer verder van huis. Is dat al gaande? Ziet u al dat dat stagneert? Ja, ik, ik zie dat het stagneert en... Ook alle advocaten waarschuwen hiervoor... als je die s'nachts wakker maakt in uh, mijn vakgebied. Dan is het eerste woord, wat ze, wanneer ze rechtop zitten, is staatsteun. Ja, <laughs> um, dat lijkt me een boze droom. Ja, dat is ook een beetje een boze droom. En waar ik me ook wel over opwind is de absurditeit dat het geen... het heeft geen zin, het heeft geen betekenis. Hoe bedoel je dat? Er, dat bedoel ik mee, dat... Uh, Ratio, de argumentatie daarachter is gelijke concurrentieverhoudingen ja. op internationaal gebied. Nou, al, al dit is al sowieso een nationaal stuk economie en geen internationale. Jawel, maar de bouwbedrijven zouden ervan kunnen profiteren indirect. Ja, die ook niemand. internationaal opereren. Ja, dat zou nog kunnen, maar die hebben totaal geen belangstelling om deze projecten over te nemen. Nee, de zaak, maar meneer Zeeu, de zaak was natuurlijk anders... als er eenmaal een contract ligt tussen een gemeente en een bouwbedrijf... en de gemeente dan die grondprijs gaat verlagen. Is er dan ook geen sprake van enig steun? Nee. Want die anderen de, profiteren daar dan natuurlijk niet van. Die profiteren daar niet van. Maar die, um, het gaat erover dat de grondprijs wordt aangepast... aan de zwaar veranderde economische omstandigheden. Omdat ook de prijzen die je voor als je het vastgoed de winkels en de woningen realiseert... die zijn zo'n beetje met 20% omlaag gegaan sinds 2008. Dus het is vrij normaal dat je je contract daar ook aan aanpast. Okay. Het alternatief is namelijk dat er helemaal niks in die projecten uh, gebeurt. Nou, dat betekent ook een verlies aan werkgelegenheid. Ja, dat kan Nederland in... niet gebruiken op dit moment. Nee, Even naar, naar wat er nu moet gebeuren, meneer zee. Wat, wat, wat... Moet die uitspraak uh, worden aangevochten? Nou, dat zal ook gebeuren. Ook de gemeente, die, waarvan je zou zeggen... ja, die kan toch vangen op dit moment. Maar die zegt ook, we hebben dit wel overwogen gedaan. Uh -huh. Wij staan achter onze beslissing. En uh, zij gaan ook deze beslissing aanvechten... bij de Europese rechter in Luxemburg. Dat ja. doen ook de marktpartijen. En ook uh, de nationale overheid uh, staat hierachter. Even het... U bent directeur Nieuwe Markten hè? Uh, bij bouwfondsontwikkeling. Dus u, u heeft zelf ook belang hierbij. Kan ik mij voorstellen. Ja, uh, zeker. Maar deze, dit plan is inmiddels gerealiseerd. Maar veel meer gaat het mij om... om al die plannen die nog gerealiseerd gaan worden. En er is ook het bedrijf waar ik aan verbonden ben uh -huh. bij betrokken. Maar vele andere uh, bouwbedrijven en ontwikkelaars ook. En we hebben het eerder gehad met de regeling over het fijnstof, milieuregeling. We hebben het eerder gehad bij het aanbestedingsrecht. Mijn sector heeft nog niet zoveel plezier gehad van Europa, okay. moet, ik, moet ik zeggen. Nou, en daarbij mag ik er nog één ding aan toevoegen. Heel kort, meneer de Zeeuw, heel kort. Nou, om de absurditeit nog even goed te illustreren, is dat deze zaak kan worden aangekaart... Uh, ja, door iedereen in Nederland We hebben. Dus ook gemeenteraadsleden, laten we nemen een gefrustreerde wethouder. Mm. Die zit nu in de gemeenteraad, die kent het klappen van de zweep. En die kan dus ook deze zaak, zo'n zaak aankaarten ja, bij de Europese okay. ik snap, Commissie. Ik snap, snap heeft, wat u bedoelt, meneer De Zeeuw. We moeten het hierbij laten, want volgens mij kunt u hier nog oneindig lang over doorpraten. Maar die tijd hebben we, we niet. Dat is juist. Helaas. Okay. Dank u wel, hoogleraar De Zeeuw van de TU Delft. Want we moeten ook nog even naar Mark Robin Visser in Amsterdam. Tussen inmiddels nog, nog steeds bij het vlees, of niet? Ja, nou nee, ik wilde ook even wat aankaarten. Dus, nou, kaart uh, maar we aan dan. <laughs> ik ben in de buik, ze noemen het hier de buik van Amsterdam. Hè, de, de vroegere grote handelsmarkt, het Food Center. Waar vanaf drie uur ochtends al vrachtwagens af en aanrijden. Volgepakt met voedsel. Voor al die hongerige Amsterdammers. En ja, hoe weet je nou? wat waar is. Ik kijk hier nu even. Er staat hier een enorme vrachtwagen met een luisteraar erin, of niet? Ja, dat klopt, ja, dat klopt, ja. ja. Goedemorgen. Goeie, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u hier vanochtend uh, gelost? Uh, vanmorgen heb ik uh, groente gelost bij... Uh, de, de, groente? En uh, ja, groente, ja. Hoe weet, uh, En wat voor groente? Uh, van alles. Uh, even kijken, uh, uh, aubergines. Ja. Uh, controleert u dat zelf? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat ja. dus u, ja, u, ja, u denkt maar... dat u groente gelost heeft? Ja, nee, maar het, het is groente. We halen het op. Ja. We kijken naar wat er is. Okay. En dan gaat het in de ware, wordt gekoeld hier en gebracht. En dan wordt het gelost hier. Ik ga straks uh, verder op kijken bij de groentehandel hier op de grote handelsmarkt ja. hoe dat dan uh, verder gaat. En ik zou zeggen, blijf luisteren. Doe ik altijd. Okay. Doe dat. Oké, okay, bedankt. Hè. Ja. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Luisteren wat leuk. Artsen en ziekenhuizen werken het uh, Openbaar Ministerie vaak tegen bij onderzoeken naar medische missers. De heerst in ziekenhuizen en ook onder artsen. Onnodig grote angst als justitie langskomt. Dat zegt een officier van justitie in de Telegraaf. Een gebrek aan openheid zorgt er ook voor dat slachtoffers van fouten onterecht geen beroep kunnen doen op een schadevergoeding. Om patiënten bij te staan komt er binnenkort een zorgloket. Wordt ondergebracht bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Door de bezuinigingen op de zorg voor verstandelijke gehandicapten moeten tienduizenden van hen binnenkort zelfstandig gaan wonen. terwijl ze dat niet aan kunnen. Daarvoor waarschuwt het Erasmus MC in Rotterdam. Het is te lezen natuurlijk in het AD. Gehandicapten, vaak met verstandelijke vermogens van kinderen tussen de 3 en de 12 jaar, moeten straks zelfs boodschappen doen, medicijnen innemen en eten klaarmaken. Dan naar de site van BNR, Waarschuwt over de vooraf ingevulde belastingaangifte. Steeds meer gegevens van uw aanslag worden vooraf ingevuld, zoals bijvoorbeeld het saldo op uw bankrekening, uw gespaarde pensioen of de waarde van uw beleggingen. Dat lijkt makkelijk en overzichtelijk, maar de kans op fouten is door deze voorinvulling wel groeiende. Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond bleek namelijk dat 1 op de 10 ingevulde aanslagen niet kloppen. Als je op vakantie naar Turkije gaat en vliegt met Sun Express... dan heb je binnenkort misschien een Nederlandse piloot. De Turkse prijsvechter zoekt 58 Nederlandse vliegers, schrijft de Telegraaf. En dat komt goed uit, want veel piloten zitten werkloos thuis. Al meer dan 1200 op dit moment. Veel commerciële vliegopleidingen in Nederland staat om staan op omvallen. En dus sommige piloten kiezen ze noodgedwongen... voor een opleiding in het buitenland. Pensioenfondsen investeren miljarden in investering van buitenlandse wegen. Volgens het Financiële Dagblad wil APG vermogensbeheerder van onder meer Pensioenfonds ABP... komen de jaren 3 miljard euro extra investeren... in buitenlandse tolwegen, bruggen en windmolenparken. Spits geeft Rokers een podium. Branchevereniging van de tabaksorganisaties vreest dat door de Europese regels... de sigarenwinkel straks niet meer ouderwets gezellig is. Zo'n winkel is straks een tentoonstelling van enge ziektes en rotte tanden. Oh, oké. Okay. Lekker. De vereniging noemt de Europese regels nutteloos... en geeft als voorbeeld de gruwelijke foto's op pakjes sigaretten. Die gaan jongeren juist sparen. Vinden ze prachtig, zegt de vereniging. Die vreest dat de sigarenwinkel uh, verandert in een freakshow. Ja, daarover gesproken. In Brazilië gaan ze nog veel verder... om mensen van het roken te weerhouden. Op de site uh, listas.terra.com zijn afschuwelijke foto's te zien... van bijvoorbeeld een overleden embryo. Het is het uh, Uur van de Waarheid voor de Christelijke Videotheek... Dat staat in het Nederlands Dagblad. De laatste christelijke videotheek in Horen dreigt te verdwijnen. Er worden steeds minder dvd's uitgeleend. En de eigenaar is de pensioenleeftijd gepasseerd. En de films die worden verhuurd... die moeten altijd iets van het verlossende bloed van Jezus... of bijbelse moraal in zich hebben. De meeste films die worden uitgeleend... gaan over het einde der tijden. Klanten van de videotheek hebben er kennelijk nog maar weinig vertrouwen in. Goed. Um, Iraanse censuur heeft weer toegeslagen, schrijft De, de Morgen. Het persagentschap Vars, dat banden heeft met de beruchte Revolutionaire Garde, heeft president-vrouw Michelle Obama een meer uh, zedige look aangemeten via Photoshop. En dan kijken we eventjes op de link. Nou, een zilverkleurige Oscar-jurk van de First Lady. Plots mouwtjes. En het uh, bescheiden decolleté is verdwenen. Op deze foto dus. En de Oscar gaat to... naar. Dus hadden dat temperament moeten laten zien op het veld. In plaats van in de gang. Hoe kan het dat Berlusconi het weer zo goed doet? Berlusconi. Oh jee, noem me die naam even niet. Waar moeten deze brieven naartoe, meneer? Voor het hele land heen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Expert is 45 jaar en dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Miele 1400 toeren wasmachine met 7 kilo vulgewicht en SoftCare System voor de laagste prijs van Nederland: 799 euro. En bij Expert kunt u al 45 jaar rekenen op de beste service. Ja, Expert begrijpt het.